Kies jouw baan bij Timing. Kijk op timing.nl. Timing. Ieder zijn werk. Wat leuk zegt dat Riante chalet in jullie tuin. Dat kost zeker een paar centen. Best wel, maar dankzij lenen.nl hebben we hem voordelig gefinancierd. Kijk zelf maar op lenen.nl. Zoveel mensen, zoveel wensen. Kies ook voor een lening van lenen.nl. Kijk op lenen.nl of bel 0900 0881. Lokaal tarief. Vraag naar de voorwaarden. U zult het misschien niet geloven, maar ik rijd altijd dun schadevrij. Maand na maand zonder één enkel krasje. Toch duurt het een heel jaar voordat mijn we no-claimkorting weer eens omhoog gaat. Kan dat nou niet anders? De oplossing is altijd simpel. Met de nieuwe internetautoverzekering van FBTO stijgt je no-claimkorting niet eens per jaar, maar elke maand. Schadevrij rijden betekent dus dat je elke maand minder hoeft te betalen. Zo mag ik het horen. www.fbto.nl verzekeren kan je zelf. Deze verzekering is uitsluitend verkrijgbaar via internet. FBTO is onderdeel van Achmea. 3FM. Real music, real people. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. En nu... Wat gebeurt er nou weer? <lacht> en gastje loopt vast. Oh is god. Wat vanavond. Nou, dikke plek voor jou. NBA nee, is cool.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 Is everything that I have ever lived for? But I'd give it all So look into these eyes zanger van Ken ook in de studio. Dina, hoe is het? Uh... Gaat goed, ja? Zwaar getafeld hoor ik, hè? Jammer is dat. Oké, uh, wat is dit? <laughs> Rain down on me. Het is negen minuten over acht. Dat die nog zo over binnen loopt, hè? Ja, ik vind het ook knap. Dag, Dino. Hey. Dino is zo weg nu. Dat scheelt alweer. Het is de tweede uur van Extra Weekend en... We hebben een G. Oh. We hebben een A. Ja. We hebben een S. Ja. We hebben een T. Nou, gasten en uh, ik, ben een beetje, ik ben een beetje zenuwachtig. Dat, was, dat waren we de hele avond al. Want ons... Ik zit er bijna in mijn broek te doen. Onze helden, onze helden, onze jeugdhelden zijn gewoon hier. Bert en Ernie in de studio. Ja! <laughs> wat leuk zeg, wat leuk dat jullie er zijn. Nou, dat weet ja. ik niet of dat wel zo leuk is. Nou, no, we vonden het eerst niet, want die studio die ligt heel ver uh, weg. En nee, we zijn er vroeger wel eens geweest, maar het is allemaal veranderd. Er zijn nieuwe gebouwen binnengekomen. Veel, veel grotere gebouwen en hele grote hallen. En wisten we niet waar we moesten zijn. Maar nu zijn we er. En beneden is een hele, hele grote hal. En de. In, die, die dient nergens voor. Nee, en nee de, dat is uh, hele grote lege hal met heel dure meubelen ja, dat en Dat is heel erin. duur. Dat is van jullie belastinggeld. Zo'n hal. Ja. De, nee, die is, nee, ik heb gevraagd waarvoor. Het is, die, dat is de imponatiehal om, om indruk te oh, maken op bezoekers. Oh, okay, Dat, dat ah, is een beetje toch een keer een bordje ophangen op dan. Imponatiezaal. Dat wist ik ook niet. Ja, want die, die, want die, die, mensen die, die, willen geïmponeerd worden. Ja. Dat ze denken van, oh, dit is de publieke zo, omroep en niet de commerciële omroep. Wat een grote hal. Wat hebben zij veel geld bij de publieke omroep. Ja, dus ah, dus, denken ze dus zullen mee. ze wel goed zijn, want anders hadden ze niet zoveel geld. Nee. Zijn jullie wel gevraagd, gebeld door Talpa bijvoorbeeld, om over te gaan naar... Ja, dat zijn we wel gevraagd, echt? maar dat hebben we niet gedaan. Nee. Want ze boden te weinig. <hijs> <hijs> <hijs> Wat vragen jullie dan zo? Zijn jullie zo, zo duur? Nee, wat is een grapje, nee, wij, oh. zijn, wij zijn, wij zijn, wij zijn, wij vragen niks, wij zijn idealistisch, wij zijn gewoon vriendjes, En that's all. En waarom zouden jullie willen verhuizen? Jullie wonen al sinds jaar om dag in Sesamstraat, volgens ja, mij, precies. ook naar gelukkigheid en, en zo. De heel Sesamstraat blijft gewoon voor de publieke omroep. Maar dat is gewoon, dat is gewoon zo. Maar want het, het ze wilden het wel stoppen. Medie van der Laan die wilde dat stoppen. Die wilde steeds op straat stoppen. Maar dat kan niet. Ze Is zelf nog was... gestopt. Je <lacht> <lacht> zou stem kwijt, ja. Maar ja, we zijn heel erg vereerd dat, dat jullie hier zijn. Uh, Gerrit en ik zijn waarom, zelf waarom opgegroeid. Dan? Waarom dan? Zijn nou, jullie ja... opgegroeid? Dat zou je niet zeggen. Niet? <lacht> Je ziet, er, je ziet er bij als een zootzak. Kan je, kan je een beetje rechtop zitten. Ja, sorry, meneer Ernie. Ik vind het beide de handen. Ernie hebben we toch... Ja, behoorlijk. Dat wist ik helemaal nou, niet. We zijn niet opgegroeid, maar we, we, we luisterden al sinds... Kunnen we sinds, ook uh, even serieus worden? En kijken. Serio ja, we luisterden al sinds jaren naar jullie avonturen. Ik wil aankondigen. Oh. In, in verband met de gebeurtenissen... Uh, hoop ik dat u de zou uh, uh, kunnen opbrengen... Dat we, dat we in verband met de gebeurtenissen... De, um, de, de muzieksoort een beetje, muziekkeuze een beetje hebben aangepast oh. met de gebeurtenissen. Welke gebeurtenissen? En dan geef ik nu weer het woord aan. Hoe heet je eigenlijk? Ik ben Michiel. Oh, Je bent Michiel! Ja! Ja! Ja, hallo, uh, maar Ernie. het zijn hallo, gebeurtenissen. Ja. Het zijn gebeurtenissen. En daardoor wil Ernie de muziek aanpassen door de gebeurtenissen. Nee, het laatste staat hier op een papiertje. Dat hebben ze altijd bij als er bijvoorbeeld ineens iemand... Eh, oh, eh, ja, nee, je zit in het, is in het, het, het nooit... Was dat was ook bij Ruud, Ruud de Wild, was toch iets gebeurd toen. Dat, dat ook. lees is voor Ernie. Ernie. Gebeurd. Ja, ja, ja, dat, dat, is, dat het is het nooddraaiboek, Ernie. Het een nooddraaiboek. Oh, dat ligt hier gewoon. Laat me even liggen. Het heeft niks met de martelingen in Irak te maken. Nee hoor, wat zijn jullie op de hoogte ook van het nieuws? Ja, dat moeten we. Anders dan... dan, speel, anders dan de we kinderen wat. moeten ook op de hoogte zijn van wat er gebeurt allemaal... in Nederland en in de wereld en in de politiek. En het Wij het hele weten oog. ook heel veel over de verkiezingen. Over de verkiezingen weten we ook veel. Niet alleen veel. de wereld, want in die wereld in is de wereld. maar een heel klein bolletje. Klein is die, hè, de wereld. En dit zie je, kan je helemaal niet in meer vinden als heel je halal. verder in het heelal bent. <laughs> dan is de wereld klein als je het hele heelal ziet. Nee, we hebben nog gezongen over het heelal. Laat me even het heelal Ja. Ja, dat hebben we oh, voor de plaat eh, gedaan. Ernie? Voor de CD. Uh, hoe is het met je hondje? Ja! Want dat is de, de, de, een hit uit de jeugd van Gerrit en mij. Ik ben mijn lieve hondje kwijt wat en aan de... het einde vind je hem wel. Maar ja. yeah. hoe is het daarmee? Dat zeg ik niet. Dat, dat is privé. Oh, wa ja. wat is er zo privé in je hondje? Nou, dit. dit, dit want het hondje, dit, dit leeft niet meer. Oh, oh is dat overleden inmiddels? Yeah. Sorry. Oh, wat erg. Ja, dat, was dat spijt me. Dat hij, was hij was zielig was dat? Ja. En wilden we eerst een nieuw hondje? He, maar de wilde eigenlijk geen wit, nieuw hondje, want hij vond nee, het oude hondje Nee, jij vond het dat witte hondje niet leuk. Ik had een wit hondje, wat, dat is nog op de televisie ook geweest, dat witte hondje. ja Je moest dat witte, reden, wat het was. Maar dat witte hondje deed naar tegen de duiven. En dat was het. Dat, ik, dat wil ik niet in huis hebben, een wit hondje wat naar doet nee, tegen bovendien, de duiven. Nee, hij was weggelopen. Hij kwam uit het asiel, dat hondje. Ja. En, uh, en toen was er ineens... Een, een illegaal hondje. toen. Als asielzoeker. Ja. Maar toen werd hij ineens op, opgeëst. Opge, opgeëzen. Opgeëzen. Ja. Door, door oh, jee. Een uh, mevrouw, die zei, dit is mijn hondje. En die had die ook zo'n chip in. Zo'n RFID-chip had die in. Oh, oké. Okay. Ja, oh, ja. En dan kon je precies zien van wie die was. En toen mochten we hem niet hebben. Terwijl hij eerst van het asiel zei... Dat, dat, nou, dat. En nu is hij dood bij die mevrouw gaat die hem opeens. Zingen jullie je, je oude liedjes nog vaak samen? Ja. Soms ja, niet vaak hoor, nee, maar, Bert maar, niet maar soms zingen. wel. Weet je waarom niet? Nou? Nee, kijk... Hij, hij vindt zelf dat hij het niet zo goed kan. Maar dit is niet waar. Dat zegt hij alleen maar omdat nee. hij niet wil boeken lezen. Zegt hij, je kan niet goed zingen. Van hij, ja, hij, van Sipja, opjes. Hij, hij heeft een keer een valse wals gezongen. Des... Nou, die klok echt De, de valse wals. Ja. Ze, ze, ja. ze zeggen wel eens dat ik vals zing. Want ook met het lied alleen, alleen, alleen. Ik ben helemaal alleen. Er is niemand om me heen. Dan zei Ernie ook wel eens dat ik vals zong. Maar dat vond hij niet erg dat ik vals zong. De klok maar als je dan zumeel. weet dat je vals zingt. Dan wil je toch niet zoveel meer zingen, maar ik doe het wel. Want als kinderen thuis vals zingen, dat is helemaal Jij niet bent, erg. Nou, we Je kunt beter vals zingen dan vals Ik Nou, helemaal niet. Ja, dat is waar. Uh, Nou, weten we het wel. You, you meet your point. Ik hoor een tik tik tik tik. Er gaat een telefoon af, denk ik. Nee. Is dat Best zijn telefoon? Heeft Bert een mobiele nee, telefoon? ik heb dan... geen telefoon. 06 Bert? Ja, 06 Bert. Niet doen, <laughs> Ernie. Maar kunnen kun jullie een klein stukje... Ik ben een kerstbal, want het is ja, is het wel, ja. dat is binnenkort weer zover. ver. Nee, dan komen de, de, de, de, de kerstdagen, de donkere dagen, komen er weer aan. Ja, ja, waar hij heeft Ernie waar gezongen? Waar Nou, in de verte. Van links. Moet je, waarom bleef je die niet vanaf? Ja, nee, ik heb mijn best Blijf gedaan, je nou maar ik, ik ruik de waar Waarom kom je er nou weer aan? Ik, ik ben een kerstbal, dat is een lied van Ernie. Heel mooi. Dit hebben we samen gezongen. Ja, maar jij het Zullen we met z'n allen proberen? Nee, ik, ik kan het niet meer zo goed uit nee. mijn hoofd. Want het gaat erom dat je, dat je, dat je in een kerstbal kijkt en dan eh, zie je jezelf daarin spiegelen. Ja, hebben we dat geen op. lepel ergens? Het blijft hetzelfde effect. En dat had ik bedacht, dat je erin keek in die bal, dat je dan jezelf ziet. Toen dacht ik ineens: is, is dat wel waar? Dat dacht ik eigenlijk. Als je, want, omdat je zo spiegelt. En ik was zo bang, want jij hebt ook zo'n zo, zo ja. bo schaaltje, zo'n bonbonenschaaltje. Staan. En, ja. in de, en dan kijk je, het spiegelt ook. En dan kijk je in, maar dan zie je op zijn kop erin. Dus ik weet niet oh. hoe het komt. En toen dacht ik, misschien is het met zo'n kerstbal ook wel eens... In, klopt het hele liedje niet. Dus, maar, en dan hadden we het al gezongen. Toen, eh, en, maar toen bleek het toch te knoppen. Alleen zijn hoofd past niet in die bal. Toen hebben we een andere bal uitgezocht. Wat en daar kan ik niet aan doen dat nee. mijn hoofd er niet in past. Nee? Dit heeft met mijn hoofd. De te ja, telefoon af. Ja, hè? Ja, ja, ja, ja. ja, nee, ik heb mijn telefoon uit. God ik heb wel doei. een telefoon. Oh, Ernie met... <grijp> zegt die Het is van <hijp> Ik heb een Ernie telefoon. De nou, jongen, nou, we gaan ja, Dan doen we even, doen. even een ander liedje wel. Mocht je vragen hebben aan Bet, dan wel Ernie, dan wel Bet of Ernie en Ernie. toch niet bellen? Ja. Eh, uh, nou, uh, SMS'en. Oh, SMS'en? 3 3, 3, 3, 3, 3, 3. 3. 3. Van 3FM is dit. <laughs> ja! Leuk, hè? Ja, Goed hoor. We vragen zometeen even door Nia. Ja. En straks ook de reality check, hè? Oh, dat was wel. Oh, Spannend, zo hier Ja, jullie zijn het niks dan. Dat is Hartstikke leuk, dit zijn de kooks. Ja, de koeks. Ja, moet, dat natuurlijk. Ja, dat zijn heel veel. is hetzelfde ja, als Lucky Monsters. Oh,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 Wat een plaat dit. The body rocks en yeah, yeah. En oh. daarvoor de uh, Cooks En uh, she ja, moves Bert. in her own way in de studio. Een extra weekend hebben we Die vanavond Bert stellen. en Ernie. Ja, ja, slapen jullie, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja, jullie ook samen? Ja, ja. ja, slapen jullie ook samen? Ernie en, heeft een truimboek gejagd, ja. Oh, echt? In één Je kan toch altijd alleen bij je eentje slapen? Wat is dit? Wat vragen hebben jullie hier voorbereid? Dat is een enkel bed. hè? Jullie hebben een B-Bert en een E-Bert. Ja, Bert, Bert, Bert. Dat is ook lekker, want dan slaap je alleen... En volwassen mensen die slapen wel met z'n tweeën. Kinderen slapen ook wel met z'n tweeën. Maar wij slapen in ons eigen bedje, maar wel in één kamer. Dus je hoort elkaar wel. En als Ernie niet kan slapen, dan maakt hij mij wakker. Maar je hebt geen last van elkaar. Nou, Ernie laat harder winden dan ik. Maar ik zal dat nooit in het openbaar zeggen. Want dan weet ik wel dat je dat niet moet doen. En, en, maar als je dat hoort, wat Ernie wat allemaal... Wat is dat openbaar, Dat, weet, dat weten open de, kinder, de kinderen kinderen. Weet wel wat Openbaar is. Ja, dit is openbaar. Dat je dat je, dat de kinderen thuis horen wat wij zeggen. Dat is Openbaar. Dat iedereen het kan ja. horen. Openbaar, precies. Oh, dit dit ja. is ook Openbaar. Dit is ook Openbaar. En, en, en, en als je in de bus zit is ook Openbaar. Dit is ook Openbaar. En als je in de trein zit is het ook Openbaar. In het Openbaar. En, en als je over straat loopt is het ook Openbaar. Hebben we iemand aan de telefoon? K Cecile? Oh. oh. Cecile wordt nu gebeld. Oh. Ja, Cecile, dat ze uh, oh, is een vraag. Okay. Ja. Nee. De, de teken is ook openbaar. <laughs> en de, ah, station, I, de station is ook openbaar. Hé, hey, dit is de voicemail van hey, Cecile. Hé, hey, hey, eh, uh, Spreek nou. maar wat in. Nou, daar gaan we dan. Neem na de toon uw bericht Tom. op. Oh, dat is een, moet je een... Moeten we dat inspreken? Ja, dat is een voicemail van uh, Cecile. Heel jammer dat ze het niet opneemt. Dat is dan een hele goede vraag, volgens mij. Oh, dag, dag, Cecile. Cecile. Heet ze Cecil? Ja, volgens mij wel. Heb Secio. jij duiven, Cecil? Cecil. Met een E-accentique. E-accentique. Je hebt, je hebt een E, daar kan je een streepje opzetten. Eentje die gaat zo naar voren, naar boven. Ik heb het gevoel dat het een lange voorsmel gaat worden. En die andere is een accent. Ja. Ja, zo, als je maar, een E tegen de wind in fietst, is dat dan geworden... en dan gaat die achter het heet accent graven. Eh, uh, Bert? En heb je ook ja. nog een? Uh, Cecile had uh, de vraag hoeveel peperclips jouw verzameling telt. Heb je op je hoeveel je? peperclips bij jouw verzamelingen? Ik ga weer je verzamelingen helemaal niet heeft. naar mij geleust. Ja, dan ga ik werk, probeer je uit te leggen en dan, ik dan, ik dan gaat precies. je er allemaal een paperclips waar paperclips hebben jullie ruzie eigenlijk? Is dat, gebeurt dat vaak of niet? Paperclips. Ik tel mijn paperclips niet altijd, maar, maar de laatste keer dat ik ze telde, had ik er 20.000. Zo, paperclips? Dat wow. is maar het is moeilijk he? tellen hoor, want dan ben ik klaar met tellen en dan denk ik van, oh, dan vergis ik me en dan ga ik weer opnieuw beginnen. Maar dan ben je zo lang bezig, dus dat doe ik niet meer. Ik ga maar één keer per jaar tel ik mijn paperclips. Eén keer per jaar. wil je is duiven? Er, er, er, er blij, duiven. Er, er, er, ik er heb zelf je ook geen duiven, maar ik ga wel altijd naar plekken waar veel duiven zijn. De Dam in Amsterdam heb je heel veel duiven. Ik heb je er al nooit gezien. Maar ik hou ook van mussen. Ik heb jou ook nooit gezien. Nee. <hijen> <hijen> je bent te lief van je punaise. Punaise ver verzameling heb je toch? ook? De punaise, nee. Ze pas mee begonnen, want hij heeft echt Maar, nee, maar dat is niet punaise... openbaar oh, oh, oh. Eh, niet, dat Maar Dat doet toch pijn niet, als je wel. erop staat. Oh. Oh. Oh. Oh. nou dat valt wel mee als je de goede kant van de punaise pakt. Dan oh, dat is niet het zo erg. Nee, precies. Nee, wat slim allemaal, zeg. <laughs> <laughs> nou, ik stel voor dat we even een liedje gaan zingen. Je moet je nog even vrolijke paasdagen wensen. Nou, en ja, wat jij wil. Mogen we weg nu? Nee, nee, nee, ben je gek? Zeker niet. We beginnen net. We hebben namelijk. Dit Het leuke is namelijk, Kerst komt er weer aan. En we krijgen heel veel verzoeken binnen om. Ik ben een kerstbal. Ik ben een kerstbal, dus. Zullen we gewoon de band starten? Gewoon meezingen met z'n allen? Is dat leuk? Ja, gewoon. Ik ben een kerstbal, heb ik weer een keer gezongen? Je dan huilen met een kerstbal. Nou, ik ik zal hem eerst starten, waar komt hij dan? Gaan we Gewoon meezingen met z'n allen, Ik sta bij de kerstboom voor. En, oh, ja. en ik keek naar zo'n glimmende, glimmende bal. Glimmende bal, hè? Ik keek heel voorzichtig. Ja. Bleef er af met mijn vingers. Je ja, ja. kunt je vallen. Ja. Je bang je dat je daar opklappen zal. Dat best wel in. En moet je nu toch eens even kijken. Even kijken. De bal begint op mij te lijken. Ah. P -doek, p -doek, p -doek, p -doek. Ik ben een kistbal. Ja, jij bent een kerstbuij. Ja, hang niet. in de kerstboom tussen andere ballen. Tussen de andere we de hebben ballen. het heel leuk deed. Met z'n allen. We houden ons rustig, want we willen niet vallen. We willen niet vallen. De hier een remix van komen. Nou, dat gaan we doen, hoor. Ik ben een kerstbal. Wat, dat kan. Ben jij een kerstbal, hey, nou is Ernie? Ja, ja, ik. Is, is Laat mij dan maar eens even kijken. Ja, ja, Hé, hey, Ernie, kerstbal. moet je zien. Jij bent die kerstbal niet, ik ben die kerstbal. Ik ben die kerstbal. Kijk, eens. Nou. Leuk niet? Als je met je gezicht vlak voor zo'n bal gaat staan... Dindag. dan komt je gezicht erop. Dan ja. nou, mag ik er even op weg. jezelf te horen. Ja. Want ik ja. heb ja. het uitgevonden. Daar gaat ja, hij. Daar gaan we weer. Daar gaan we weer. Met z'n allen ook thuis je ben een kerstboom, ik hang in de kerstboom tussen andere banden. We hebben het heel leuk tegen, je moet nog gelezen worden. We allen, we houden we willen niet vallen. een Wat een dat heel leuk in mijn bolle gezicht. Het is misschien een beetje moe. Weet je nee, Een kerstbel. Een kerstbal. Nou mag ik weer ernie. Ja, gaat oh, zij vooruit. Peer, ja. peert, als ja. jij nou die bal neemt, die is je ja. een beetje langwerpig. Dat is meer een soort peer. Gezicht. <stutie> is een peer, zeg je? Je lijkt bij een dan toch een pia. Pia. Nee, nee. Nou goed, ja, nee, kijkt dan wel die lange zin. bal. Maar dat je ook beter in een andere bal, oh, kijk, in bal ronde. Moet kijken. In die dan kijk In die platte bal daar. Daar de vast jouw hoofd ja, in. En he, ik heb nog Jouw hoofd een beetje van een andere ja. Oh. Oh. ja, dat je in die een dikke lijkt. Ja, daar gaan we dan weg. gebeurt, hè? Het liedje. Wij zijn een kerstboom Wij zijn We hangen in de kerstboom tussen, tussen andere, ballen. We hebben het heel leuk, we het heel leuk. We met z'n allen, met z'n allen. Alle, alle. We houden alle ons rustig, want de we willen niet je vallen. Het leuke, leuk de de kaartjes, die geven een schitterend licht. Ja, dat ja. schijnt heel leuk in ons ballen gezicht. Het is misschien een beetje mal, Een beetje maal. Maar we zijn een kerstbal. Ja, ja. ZB, het, het allemaal een kistboom. dus in het We zijn een kistboom. We kerstbouw. zijn We allemaal. Wij zijn een kerstbal. In de kerstboom van het lied. Of als planeten in het deel. Ja, dit is mooi. Ja. Ja, Fantastisch. Gewoon live, hè? dat vind ik knap hoor. Wat ontzettend leuk. Ik ben een en dat wel morgen Sinterklaas was in het land is. Maar dat maakt niet oh, uit. Maar wanneer gaan we het nou. We hebben lekker even geoefend. Wanneer gaan we het nou zingen? Uh, nou, zometeen. Ja. Tijdens Nieu het nieuws? Nieu nee, tijdens het nieuws. Nieuws? Sinterklaas? Ja. Is, is het wat is het uitgezonden. Weet je wat ik wel eens nee, denk. Het nieuws, dat moeten nou ze helemaal nog weer verzinnen. Dan helemaal tussendoor, als het weer... in die. Äh leuke plaatjes gedraaid worden. Ja, toch wel stiekem wel ja, ja, nou, leuke plaatjes. Maar daar komt dan een vraag of, over uh, en van... Uh, er komt er is nog niet vraag? Aan en hij zit ja. ook wel eens dat er ja. geen en, nieuws en, is. Even luisteren. Ja, en, en, Ik vind en, dat zo gek we, dat de krant... Als het altijd precies vol is. Dat ik is... moet <laughs> Wat een goede vraag, Wat een goede vraag, maar het gewoon een D. En dan doet ze met de rij ook. Ja, ja, maar dat, dat klopt. <laughs> maar Ernie. Maar, maar, maar, maar zegt. We, ja. hebben, we hebben Jean aan de lijn. Jean? Jean. En uh, Jean. Jean Dulieu. Jean? Jean? Jean? Nee. Ja, Van ja hallo. De hallo? De oh, hallo. Ja. Jean, heb je een vraag aan Bertel? Dan wel, Ernie. Jean, ben je een hugenoot? Ja, ja, ja klopt. Ben jij een huurgenoot? Sorry? Je heet Jean, dat is toch een Franse naam? Ja, nee, eigenlijk is mijn naam Jan Pré. Jan Pré? Ja, maar Jean is mijn nickname. Oh, dat klinkt oh, mooi, hè? Oh, ja, dat klinkt ja, interessant, ja, ja, ja. Nee, als vroeger heb, heb ik op geschiedenisles gehad, toen, we, toen werden de, de, de, de Fransen vervolgd. En die kwamen allemaal naar Nederland vluchten. Als asielzoekers kwamen ze dan, de Fransen, heel lang geleden. Heel vroeger. Weet hij veel, die hier niet. Daar komen al die Franse namen, zoals uh, de Bouvry. Ja, dat soort namen. Uh, nee, maar voornamen ook. Nou, ik achternaam is achterna, Frans. Dus ik vind het wel stoer Jan dat je... Jan Frans, Jan Frans, hè? Nou, moet je je vraag Je had een vraag, ja. staat op de proppen te, te komen? Ja, jullie zijn net wat een, uh, wat een vervelende muziek. Hè. En wat voor muziek houden jullie dan van? Ja. Eh, ja. Nou, ik hou zelf van Chopin. Echt? Van Pia ook Frans, hè, Chopin. Is ook Frans. En ik hou ook van... Maar dat ken jij misschien niet. Ella Fitzgerald. Dat is een jazzzangeres. Oh ja, in nee, summertime en Ik hou wel... van jazz en van Norman Grant. En ik hou van jazz. Maar Ernie ook een beetje. Nee, ik, ik hou ook van Th Thelonious Monk. Vind ik leuk. Thelonious Monk. Dus Monk. Ja. Ja. Is dat is ook jazz, hè? Ja, dat is een hier muziek. Nee, we, we houden ook best van die top-tiende noteringen. Met, ik zal ze niet allemaal noemen, want het mag niet. Want het wordt er wordt al een klein genoeg voor gemaakt. Het is zo'n heleboel andere leuke muziek. En, ja. en, en, Echt waar, moet je mee eens opletten. En weet je wat ik leuk vind? Dat je naar muziek luistert waar je niet van houdt. Ik vind dat zo raar, want Bert doet ook wel zo'n zo iPod op. Zo. Heeft en een iPod? Wauw! Weer... Ja, wow. ja. ja. wow. heeft hij vorig jaar van Sinterklaas gekregen, maar die is nu al ouderwets weer. Met daar heb ik allemaal mooie en, nummers ja. op. Ja. Ja. Een iPod? En, nee, maar het weet je, zo stom is, de, gaan mensen zetten dan... Allemaal de muziek waarvan ze houden. Ze zitten de hele dag te luisteren naar muziek waarvan ze houden. Is toch, het is toch het is saai? is toch veel leuker om af en toe iets te horen waar je, hele, wat is, je denkt: Gadverdamme, nee. wat is dat nou weer zo veel oh, Dat is toch juist al, nee, is de radio zo leuk dat de vervelende zeggen, opstaat. er vervelende muziek op staat. Nou, dan gaan we zo meteen een hele vervelende oh, ja, plaat rijden en ja, Een hele ja, vervelende plaat, gewoon om ze te je, verrassen. Nee. Ik, ik probeer juist uit te leggen. <laughs> Dat het juist leuk, leuk. is Dat je eens een mooie plaat hoort. Allemaal Tussen allemaal vervelende liedjes. En dan hoor je ineens Elephant Geld zingen. It don't be nothing. Zo bedoel ik niet. Het laat Jean doen. Gerard, ja. we krijgen nu net een sms. Uh, het, is 9 oh, het is half negen geweest. Oh, is half negen. Ja. Jean, dank je wel voor het bellen. Ja, jullie ook bedankt. Dag. Luister nog even. Je hebt weer je niet aan het woord geweest. Nee, dat is heel gek, maar er zat iemand doorheen. Oh, oh. Huh? Gaat dus... Oh, man. Nou het weer. is vrijdagavond. Ja, Half negen. Gerard ja. en Michiel ja. Hallo. gaan het nu doen. Oh nee, nee toch? Het is tijd voor de wisseling van de wacht. Ja. Let niet, wacht Beide heren hoog. kijken elkaar aan <laughs> en gooien vervolgens hun koptelefoons af. Het moment is daar om zo snel mogelijk langs elkaar heen rond de DJ-meubel te rennen. Oké. Okay. Iedereen weer op zijn plek. Tijd om verder te gaan. Nou, zo. Kan die weer? Ja. We zijn er, hè? Wat ben je aan het doen, Ernie? Ernie zit met de microfoon staan te spelen. Nee, hoor je dit dus <lacht> wel? <lacht> <lacht> nou, straks meer vragen aan Bert en Ernie. Waaronder die van The Reality Check. Oeh. Wil je Ophouden, dat is niet Dat dan. doe Ik niet. Ja, nee. het is het heel. Ik vind het de Ik het door het Ja. Nee, nee, nee, ik ben je aan het slopen, hè? De tafel zit helemaal te wiebelen. De tafel, ja, je slaat, maar slaat zo hard van. op. Ja, maar dat dat kan wel de leuke muziek. Zo, het zit, zit goed. Ik ben, echt met de ik ben aan het koekelen op Bert en Ernie. Oh, en we komen en. tegen, Ja, nou, Allemaal rare dingen kom ik tegen. Wat vind je zoal? Uh, hier, friek, friek, Bert en Ernie. Allemaal nare dat dingen. Dat moet je helemaal niet opzoeken. De rest is allemaal opzoeken, het is allemaal gemieden dit, weet je wat het is? Het is ze heel veel zei, mensen dat, dat doen dat ons lastig. Laster. Wat zeg je? Laster. Laster. Heel gemeen. Het is en, laster. Om Rudolf zei: beslepen ze voor het gerecht. Ja. Het hoofdgericht. Want je mag niet lastig. Ja, dat dacht ik ook. Maar krijg je nog wel eens boeken is, van oom Rudolf? Van zipje en zopje zipje en zopje ja. ja. Zipje, zopje. Zwiepje en zoepje. Leest lees Bert altijd. Post. Er zijn nog twee potloden. Wat zijn die potlooden? Ja, zo met. die? Corine is Corine zo. Ik hoor een duif trouwens. Dat is een roekoekel. -roek. Hoor je dat? Ik, ik hoor een duif, Bert. Is bed nog vrijgezel? Vraagt zij. Ik zit achter de computer. A oh, je leest ja. de sms'jes. Oh, oh, ah, oh, een, een. duif. Een dat oh, tegen de wat microfoon je, aan Oh, dat is een mooie duif. <tie> yes. Nu is hij gewond. Ik ben weg. Ja, weet je wat een duivel altijd zo gek is? Nou? Moet je maar eens opletten, hoor je het zo, hè? zeg je het even doen. Rrr, rrr, rrr, rrr. Vijf keer. Eén, twee, drie, vier, vijf. Moet je horen. Rrr, rrr, rrr, rrr, rrr. En soms doet hij dan... Rrr, rrr, rrr, rrr. En dan houdt hij daar op en die dames zit zo Als je dan moet slapen... Dan zit je op je ene te wachten. Maar dat doet hij dan niet. doet hij dus niet. Of hij doet zo. Rrr, rrr. Dat kan ook. En dan maar gaat hij dan eigenlijk... gaat weer verder. Hij... Rrr, rrr. Gerard. Ja? Uh, het is tijd rrr. voor een reality check. waarin rrr. we ons altijd afvragen hoe normaal zijn ze eigenlijk gebleven. Maar in dit geval wil ik toch eh, duis, is ook op voorhand de, eigenlijk de, al mijn uh, vraagtekens bij zetten. Nee, nou, nou, ik kan ook. Kan je geen fatsoenlijk Nederlands breten? Reality ja. check. We gaan het gewoon doen. Ze zijn beroemd en geliefd. Ja, maar. ...staan ze ook nog met beide benen op de grond. Nee! Ongeval. zijn de sterren gebleven. Extra Weekend legt het genadeloos bloot. Bloed. een reality check van... Oh, dit is een... en, en nou, ja. Bert en Ernie, uh, we weten dat jullie regelmatig met, uh, met boodschappen in de weer zijn. Is het geen banaan, dan is het wel een witbrood en een pot pindakaas. Ja. En uh, wij uh, gaan altijd na in dit programma. Bert, wie is hij? Ik ben nog steeds Michiel, uh, Ernie? Oh ja, nee, ik, oh, Ja, ja. Maar wil je vragen? Wil je ons iets vragen? Ja, ja. We, ja. Willen wat vragen. We, willen namelijk, we hebben een aantal producten uit de supermarkt gehaald in Sesamstraat. En, en, en welke supermarkt? Dan? De, de Sesamstraat Supermarkt. Supermarkt Supermarkt. En uh, daar, we hebben de de pre van een aantal artikelen opgeschreven. En dan is het eigenlijk aan jullie om te kijken wat dat kost. Nou, dat doe ik niet daarmee. Dat <lacht> is toch dan Gewoon even kijken. Waar is dat goed voor dan? Nou, goed, leuk, voor het klassement. leuk voor het klassement. Oh, Kijk ja. hoe hoog Bert en Ernie in de, in de top 10 eindigen. Oh, dat nou. doet jullie wel eens keer dat spel. Ja, ja, ja. elke week. Want maar... dan zijn we er ook gauw vanaf weer. Ja, ja, ja nou, dus, zullen we maar gewoon doen? Nou, uh, Gerard, item nummer 1. Het eerste product is ja. uh, een fles sinaas van al anderhalve liter. 100 gulden. Gulden? 1 Gulden. euro. Ja. Dus oh, jullie hebben, oh, jullie hebben natuurlijk nog gulders in dat Sesamstraat. Nee. Ik zeg 1,50 euro. 1,50 euro 50, zeg uh, is, Ja, nee, uh, uh, uh, Reken, reken, reken. Nee, dus net... ja, het is 28, ja, dat is net Het is 1,28. Dat is toch wel knap. Ja. Ik doe ook altijd de boodschappen, dus dan moet ik het wel weten. Ja, je, weet, je hebt een marge van 10% mag je er ongeveer naast zitten. Dus ja, het was echt kiele, kiele, kiele. Maar nou. de volgende, die moet, die moet Bert wel weten. Ja, dat is een, hier, hier kan ik me nog een, een filmpje van, je van herinneren. Een pot van 350 gram pindakaas. Dat weet ik. 350 gram pindekaart, dat oh. weet er niet wel. Dit is eh, 1,27 euro. Uh. Oh. Nee, het is zeg weer hij, bijna. 26. Nee, 96 cent. Is dat zo goed? Oh, nee, die moet je niet hebben. Is dat verkeerde... het, het, de goede Ver... oh, is de verkeerde... Dat is het huismerk. Dan... Er zijn er stukjes nooit uitgehaald. Nee, dat het is, is het. Ik, ik, ik, ik koop altijd de biologische pindekijs. Die is een beetje duurder, maar veel beter... van onbespoten pindekijs is die gemaakt. Ja, nee, ja, kijk, ja. Een beetje pindekijs is helemaal niet een nootje. Zeg zegt toch mensen maar... uh, dat het een nootje is... maar is het eigenlijk is het een, een ertje. Die zit in een peultje en die groeit onder de grond. En daarom zeggen sommige mensen aardnoten. Oh. Maar het is geen noot. Het is ah. een... we, we hebben nog één product, Ernie. Oh, oh, nee, ik mag ook nooit wat zeggen. En dat is ja, nee, sorry. Het, het gaat hier namelijk om 700 gram biologische bananen. Ik zeg even bij bananen, biologisch. De voor Max Heveler. Voor in de oren. Max Heveler bananen. Ja. Ja. Biologische bananen. Wat kost dat? 700 gram. 700 gram. hoeveel zijn het er? Ik heb 6? Ja, denk Zeven, ze. ja, ja. Nee, nee, nee. ik. even ja. Houd even af hoe groot ze zijn! Ik wilde graag de diepte in met het interview. Met de banaan, hè? Ah, nee. Oh, De diepte met Nou oh, dat kan ook. Ja, maar, maar eerst, eerst even, even raden. Wat, nou, wat, wat kost het? Een banaan. 2,20 uh, euro 20. Ik heb de prijzen niet vol megegeven. Nou, Jij moet even een e teken geven. 2,20 euro. Twinnen. Ah, dat is weer niet. Goed, dat is goed, weer niet? Dit is toch een beetje rubriek van hoe krijg de radio vol? Ja. hoe krijg ik de gasten kapot? Want dan nou. hebben, we, hebben we niks nou, goed gedaan. Tevloor. En dan worden wij, dan denken we, we kunnen niks. Ja, maar toch, en, toch, toch, Bert en Ernie... En, hebben jullie wel een... Nieuw rubber eentje nee, ermee verdient. Ik werk mijn af! Nee, dit is een nieuwe! Kom je erin, een nieuw kijk eens! Oh, kijk eens. een nieuwe eentje van oh, ja. een, een eendje. bad eendje. nee, oh, dit is. het ja. is een ander eentje. Ja, dit is niet mijn echte eentje. Nee. heb ik! Maar wat we eigenlijk nog zouden willen vragen aan jullie. Um, dit is de Met Michiel een bad eend. Uh, zouden jullie zo meteen een exemplaar van deze eend willen signeren... dat wij die weer kunnen veilen als we series Request gaan doen voor het goede doel? Welk goede doel? Uh, de opruiming van de landmijnen in, uh, in landen waar oorlog is geweest. Zijn die nou nog niet opgeruimd? Nee, die liggen er nog. Hey, weet je, ik, heb, ik heb laatst iets gelezen over hoe je landmijnen moet op, opruimen. Daar hebben ze wel eens met uh, beestjes gedaan, de ratten eroverheen laten lopen. Want die wegen niet zo zwaar. En dan eh. Uh, of, of vinden ze het niet erg dat die dan doodgaan. Dat is toch wel zielig. Maar je kan ook plantjes laten. het zijn genetisch gemanipuleerd. Ja. Uh, plantjes, en die kan je zaaien. En precies op de plekken waar mijnen liggen... krijgen ze door die stoffen... die klein beetje wat er uit die mijnen... toch heel weinig is dat eruit komt. Oh, Oké, okay, dan, dan krijg je dan een dan andere kleur. een kleur, En dan kan je precies zien... En de plantjes hebben er geen last van. En ontploft die als de plant groot geworden nee. is? Oh. Nee, weten ze, daar ligt het. Nee, het dan moet je dus daar echt. opruimen. En, en, en, en, en als wij... Met, als wij uh, dan moet er voor geld voor ingezet worden. Ja, om worden, die plantjes te zaaien is geld zeiden, nodig. Omdat de hele mooie uitvindingen, heeft, heeft de wetenschap ontdekt. Dus als jullie dan zo'n eend willen signeren... kunnen wij die weer voor veel geld verkopen... want jullie zijn natuurlijk wel veel geld waard. Nou, en dan wel. kunnen we die plantjes gaan zaaien. Nou, ja, ja. Ik heb geen pen bij me. Oh, die hebben wij. Ja, die hebben wij oh, wij risselen even een, een pen. pen. Bert en Ernie zetten nu een uh, handtekening met op, op, op Bert het eend. Bert en, en, Ernie. en Ernie signeren een eend. Oh, ah, dat klinkt als het begin van een nieuwe, nieuwe film. Maar ook Bert ja, en Ernie signeren, signeren een, een, een eend. Eigenlijk moet, moet Bert moet een duif signeren. Ik in, want de Rubber Dukie is van mij. Rubber Dukie zeggen ze in buitenland altijd. Ik was is die, die duif nog hier in, dan? die duif vliegt met een ja. Het is gewoon een broetel eendje. Maar in buitenland noemen ze dat Rubber ja. ja, dit, heet, dit is troetel Troeteleentje? Ja? Nee. Een, Een trutel trutel. eentje. Het eentje wordt nu gesigneerd dan zo? Je moet maar er ook, mag, Bert mag toch ook wel even, Ernie? Mag toch wel? Ja, nee. ik doe toch altijd waar ik zin in heb. Want uh, anders dan heb je geen leven. Want ik, je, moet, je moet altijd ik wil wel niet, doen ik wil waar je zin hebt. <lacht> want mogen we mogen het ook nog over de verkiezingen hebben. Ja, waar stemmen jullie ja. eigenlijk op? Ja. De partij voor de dieren. De partij voor de dieren, ja. allebei? Nou, ik ga wel op een partij stemmen voor de die Hij voor, partij voor de dieren de oprichten. En ik wil Alleen ook, voor, ook de stemmen voor een partij die tegen het gevangen nemen is van kinderen. Want sommige partijen die doen kinderen in de gevangenis en dat vind ik dat mag niet. Dus ik ga stemmen en raad ik ook iedereen aan om te stemmen op een partij die voor dieren is en tegen gevangen nemen van kleine kinderen. Nou dat vind ik een mooi standpunt. Ja vind ik ook. zijn er grote stemhokjes in Zeestromstraat of is dat? Pino er niet in. Als we een er niet in. Nee, dat is eigenlijk maar duidelijk. Nee, dat hoeft toch niet, want wij kijken toch niet af, dus we hebben helemaal geen stemhokjes. Oh. En nou als we uh... heel eerlijk naar elkaar. We vragen aan elkaar, wat stem jij? En dan geven we eerlijke antwoord op. Maar en Graaf Telt dan de te stemmen. Hij heeft een eigen partij opgericht. Partij voor de duiven heeft hij opgericht. Opgegege... Partij voor de duiven. Voor de duiven. Ja, ja. Ja, ja, maar, maar ik ben is... voor duiven en voor vrede in de wereld. En tegen oorlog maar ben ik ook... Weet je wat zo gek is? Nou? Uh, zeggen partij voor de dieren. Maar, maar net of, of het wat anders is. Want uh, ik heb wel eens, wel eens ergens gelezen in een boek wat Bert ook heeft gelezen... want Bert leest veel meer dan ik. Ik zit liever op straat om pret te spelen. Maar ik heb toch een keer gelezen dat, dat mensen eigenlijk ook dieren zijn. Wist je dat? Uh, nou, is ja, we zonder het begin ja. kijken. Yeah. Dank je wel, Gerard. <klaars> Dus partij voor de dieren. is dus dus voor alle he? dieren. Oh, is die dus ook voor de mensen. de mensen en voor anderen. En niet alleen voor de, voor de mensen die dieren zijn, maar ook voor de dieren die ook. Die, uh, begrijp je wat ik bedoel? Ja, ja ik, vind, ik vind het mooi. Ja, nee, dat is mooi. En gesproken. daar gaan we ook een nieuw liedje over maken. Dat staat op onze volgende CD. Want ik heb begrepen dat je de reclame mag maken hier altijd op drie en Voor de nieuwe CD. Even, even, oh, even moet ik even ingrijpen nu, want je dat, kan, nee, dat kan echt niet. Nee, nee, nee, dat, dat, dat, dat, dan niet. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Jawel, maar geen reclame voor. Geef het volgende week weg, of hier te binnen? nu zegt dat hij Ik geloof dit ruzie, dat een ellende. Zo jammer. En we binnen. Gaan we Uh, voorbij nu uh, bouwt het wel hè ja gelukkig ja nee geeft me nou ik wilde alleen zeggen dat het uh, hier heel prettig is en dat ik alle luisteraars bedank voor het uh, luisteren en dat ik zelf eigenlijk ook wel een programma wil hebben op 3fm met Ernie samen nou, ik ken iemand met, want dat, dat kan Kintie wel iemand? hoor. Kunnen we even mee praten? Kintie ja iemand? hoor. We, we, we ja. kunnen jullie even voorstellen <laughs> want, aan de baas. Want dan Kintie kunnen we andere iemand? muziek draaien. Ja. En Eleven Het is ook leuk als we elke week een uur lang uitzendingen hebben. De grote Bert en Ernie weekend show. <middels> Wanneer het NOS-journaal beelden zou vertonen... van een Nederlandse pluimveeslachterij in vol bedrijf... of van een kalverentransport... of straks van die varkenstorenflat... en Philip Frerix zou erbij zeggen... zo gaan de Bulgaren met hun consumptiedieren om... dan kwamen er kamervragen of zo'n land wel lid mag worden... van de Europese Unie. Maar het gebeurt hier... In ons eigen land, in Nederland, dag en nacht en wij zijn lid van die Europese Unie. Maar wij willen het niet zien. Dus wie ook maar een grijntje mededogen en schaamte voelt en wie de kinderen en kleinkinderen recht in de ogen wil kunnen blijven kijken, de kiespartij voor de dieren. En als u vlees wilt blijven eten, moet u dat zelf eten. Als u dan maar heel goed weet waar dat vlees vandaan komt. Want wat je eet, dat ben je zelf. De, de partij voor de dieren, lijst 11, meester Manjanna Teams.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 Bij ORA wel. Permanente reisverzekering. Werelddekking? Vanzelfsprekend. Premie? Helemaal gratis. Tot 1 april 2007. Dus kijk snel ORA.nl. ORA. Direct duidelijk, direct resultaat. Er zijn in Nederland 1,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Dat is 1 op de 10. Ik ken dit nu lezen en schrijven. Anderhalf jaar geleden kon ik dat nog niet. Maar heb uiteindelijk gedurfd een cursus te volgen. Heb jij moeite met lezen en schrijven? Of ken je iemand die dat heeft? Bel dan 0800 023 4444 voor een cursus lezen en schrijven bij jou in de buurt. Keiko. Ik ben universiteit van de Ik ben de nog meer weten? Kijk op WageningenUniversiteit.nl of kom dus naar de voorlichtingsdag op 18 november. In Wageningen. Mooie plaatjes schieten voor de Big Ben. Uitzicht over Piccadilly vanuit een bus, Slenteren door Hyde Park. Het leukste van Londen kost eigenlijk niks. En met British Airways bij de af vanaf 9 euro. Een enkele reis Londen vanaf 9 euro. Plus belastingen en toeslagen. Voor de exacte details.